Wij beginnen de zogerles 186 op de pagina Kuf Mem 140 Hassulam de rechterkolom de regel 32 in grote lijnen gaat in deze oot de zoger vertelt ons dat dagen gedurende 6.000 jaar van de correcties, dagen, dus opstegingen, die worden opgeteld als het ware, die som, uh, worden opgezomd, die worden toegevoegd, beter te zeggen, aan elkaar. En ook de nachten, en zo dat in de, de marticoon tegen de tijd van de Kmartikoen, uh, wordt het voldoende Man om uh, um het licht Ichida aan te trekken, het licht van Mashiach aan te trekken. de regel 32 de rechterkolom. Erg belangrijk wat je ons nu vertelt. Uh, we hebben dat gehoord, maar nog een keer hij heeft het op een... Zeer fraai manieren en faulich onthuld uh, legt het ons dingen uit. Ubiura dvarim ki miterem gmaratikuun, 33, hmm? de hainu, miterem shihih et kli hakabala shelanu, Vierendertig, lekabel rak, al m'nat le haspija nachat ruach sreinu. Velo vijfendertig, Letovat. tovat at smeinu. Nikreta malchut bashem, ilana zesendertig de tov wra. Ki malchut hi. הנהגת העולם, זה פננדרטח, לפי מעשה בני אדם. וכיוון שאין לנו מוכשרים, אך פננדרטח, לקבל כל העונג והטוב שחשב השם יתברח בעדינו, פננדרטח, במחשבת הבריאה, Mita Amha amur la-el Badibur Fertach Ha-samuch Alken mokrachim Lekabel hanahagat Tov Overha de linker Kolom de yesht rechel meha zo Makhshira otanu, Sof Kol Tvei Sof Leta ken kliha kabala salanu, alim natle dri, drie, onek uletov, shecha shav badeinu. Kijk nou hoe een lange maar het is at least so fluent, en ik heb het zelf gezien dat het een zo'n graadmeter van als ik het voel, als ik voel dat het fluent en goed in mij heen. Van binnen heb ik geen, ik dat, geen gevoel dat ik uh, stotter of zo van binnen. Dan is het vloeiend, dan weet ik dat dit boven het verstand is. Dat dit goddelijk is. En Dat is wat hij zegt, is geweldig. Let op. Goed opletten wat hij ons vertelt, want steeds dat voor ogen te houden. 32, de rechterkolom. We bejorden en de uitweg van woorden. Kimeterem gmar tikun, want voor de gmar dat wil zeggen gedurende 6.000 jaar van de schepping. 33. De aino dat wil zeggen. Meterem sharnu et Kijk nou, hoe hij ons verduidelijkt, wat betekent voor de gmar Dus. Uh, wat betekent dat? 33. Dat wil zeggen, dat wil zeggen de Heino 33. Met daarom, alvorens wij onze Kli Kabbalah um, uh, gereed zullen maken. 34. Le <tie> Kabel raakt bij hem nadleer om te ontvangen, alleen maar omwille van het geven. Wat? En dan is het nun, dubbele apostroof, res in 34, betekent na het roer, Het aangename. En ook betekent, wat is aangename? Hoe kan je dat zeggen, wat is aangename? Wat zit er daarin ook? Nefes en roer. Zo dus kan je ook afkorting zien, dat het als afkorting van nefes en roer. Het aangename te doen, leert zreino aan onze schepper. We lo 25, 35 Litouwata's en niet voor ons eigen voordeel. Nikreta malchut. Dus gedurende die 6.000 jaar of gedurende die, de tijd van voor de gmartikun, heet de malchut heet in de naam dan met grote letters Ilana zes, de, 36 de tofwaar. De boom van goed en kwaad dus als wij we dat weten dat het zo is dan moeten wij dat aannemen dat al die gedurende 6000 jaar dat wij het bestuur, de malchut, die heet de boom van goed en kwaad ten aanzien natuurlijk vanuit het perspectief van de, de, pers, de schepping natuurlijk want de malgoed is het bestuur van de wereld goed kijken, het bestuur van de wereld wat is het bestuur van de wereld de malgoed is het bestuur van de wereld, 37. Lefima Seibne Adam. Volgens de daden van de mensen. We kievansche een anomuchsarim. En aangezien wij niet gereed zijn, klaar zijn, 38. Lekabel, kolen, onek. Om al het behagen te ontvangen, al het behagen en het genoot te ontvangen, Shechashaf Hashem Ibarach, die Hashem gezegende, de gezegende heeft uh, gedacht, Badenu, uh, ten aanzien van ons in 39, Bama Hashem Abriya, in de scheppingsgedachte. Met hamur, hamur, Om te reden, zoals boven is het eh, gesproken. Bij de boerassamuch. In de belendende uitspraak verder. Alken daarom, muchrachim le kabel hanahagat Daarom zijn wij genoodzaakt om eh, het bestuur van goed en kwaad van de malgoed te ontvangen. De linkerkolom de eerste regel. reichel. hana haga zo dat dit bestuur machira shira otano okay, kijk wat je zegt ons. Maakt ons klaar, kol sov stap voor stap, om uit eindelijk, sof kolsov kan ik zeggen ook uit eindelijk, om uit eindelijk, twee letaken klia kabalaschelano, om uiteindelijk onze kliekabala te corrigeren, omwille van het geven. Wel is en en het behagen en het genot uh, waardig te zijn, die hij uh, voor, uh, voor ons had gedacht om aan ons dat te geven. Zie? Dus dat bestuur van de malgoed is met goed en kwaad. Doe de mens het goede, ja, ontvangt die het goede. Als een mens niet goed doet, dan, als het ware, het, dan, dan ervaart hij de, de mal goed vanuit de kant van de kwaad. Niet dat hij mal goed kwaad ziet. Maar dan, de, als het ware, malgoed, als een mens, kijk, als een mens het goede doet, betekent, wat betekent goede doen? Dat je maan doet opstegen. Met goede daden, met wat, we, wat je ook goed doet, betekent dat waar, waar jouw goed doen is, het, is gericht. Altijd naar boven. Het goede doen moet je opletten. Altijd gericht is naar boven. Als je aan niemand iets geeft, dan moet je van binnen naar boven kijken. En niet in de, in de, niet in de ogen van die mooie ogen van diegene aan wie je geeft je geeft niet aan die arme of, of aan iemand of aan, aan, aan een goede doel en, of aan die mens dat jij hem aardig vindt, right? of jij medeleden voor hem heeft jij geeft het aan Hashem omwille van de mitzwa, omwille van het voorschrift moet je geven, anders is het geen geven, anders helpt het niet wat je doet dus altijd van binnen kijken naar boven wanneer, zelfs wanneer het geld wat je geeft, wat, wat dan ook geef je aan de ander, maar van binnen in je hart moet je kijken omhoog, betekent dat de, de daad van geven is, wanneer dat orgozer, of man, omhoog komt, dat is het geven, dat is geven. Wanneer jou, jouw energieën omhoog kijken, dat is geven. En ook, wanneer, zelfs wanneer wij ontvangen, moeten we het op die manier ontvangen, dat jij omhoog kijkt, Jij geeft het, en dan ontvang je, maar niet kijken naar beneden dat je ontvangt. Kijken naar beneden betekent dat jij fixeert, gefixeerd raakt, raakt, of bent op, de, op het ontvangen voor jezelf. Maar altijd kijken, kijken omhoog wanneer je iets geeft of ontvangt. Dat betekent, um, want dan op die manier... Uh, betrek je dan de kant, de kant van, goede, de goede kant van de machoed, van het bestuur? Want de, alles wat belangrijkste van alles is, hoe kijk, hoe zie ik, hoe sta ik ten opzichte van het bestuur? Weet Niet iemand, niet iets anders. Moet je weten, niet de mens die is belangrijk dat de medemens die naast jou of wat dan ook is, dat wat je aan hem doet. Maar hoe, wat, hoe jij verhoudt jezelf tot die malgoed? Tot het bestuur. Dat betekent, wat jij ook met de anderen doet, dat jij kijkt omhoog naar het bestuur. Dat jij doet het opwille van die malgoed. Dan zal je ook van die malgoed het goede ontvangen. Dan zal, zal malgoed precies op dezelfde manier weerklank vinden in jou. Ja, maar dat is middag negat middag. Dat is de wet zo, de, uh, eigenschap tegen eigenschap. Als jij het goede doet, en dan betekent omhoog brengt, dan de mal goed, die draait zich ook, die betekent, uh, wer, uh, doet de haar uitwerking door de haar goede kant. Als je zo draait, je doet naar beneden, je wil ontvangen voor zichzelf, voor jezelf, dan is er geen verbondenheid meer met die malgoed. Wat doet malgoed dan? De malgoed dan draait zich af van de mens. Dus niet naar, naar hem kijkt, maar keef, dan draait hij zich om en, en van de mens. En dat de mens dan ervaart de, de, zeg ik dat, de keerkant, de keerzijde van die malgoed. En de keerzijde van de malgoed, dat geeft ons het gevoel van duisternis. En alleen zijn, enzovoort. Is, and, maar ook dan betekent dat dat deze mal goed, het bestuur van deze mal goed, maakt ons gereed, klaar. Nee, want je kan niet steeds zitten in, dat, in de duisternis. Dan zal het sowieso, zal het je ertoe brengen om uh, kiezen voor het goede. Om weer van malgoed goed te ontvangen. Dat is wat hij ons vertelt. Dat stap voor stap op die manier. Eh, uh, eh, uh, uh, maakt de malgoed ons, eh, uh, gereed, klaar, om alles te ontvangen wat van boven aan ons, zit. Wat, wat, wat, betekent wat van boven, wat voor ons, wat Hashem heeft voor ons bedacht, of in gedachten had? Concreet, in, voor elke mens. Wat betekent, wat moeten wij ontvangen? Wat elke mens ontvangt. Het goede en behagen is goed. Maar dan als we dat kabbalistisch bekijken. Nerd de kiek. Huh? De, kiek. de kiek is dat is dat ontvangen we sowieso gratis. Wat wij ook doen, huh? is altijd, altijd hebben we een derde kiek. Ja. De kiek zit ook in alle genietingen, ook van deze wereld. Ook elke dief, elke boef en allemaal ontvangt het naar de kiek. Ja. Dus dat is normaal. Maar wat? Wat betekent dat al het, al, dus al het, alles ontvangen, wat Hashem voor ons heeft, uh, in petto gehad. Dus derde kijk dat is wordt gegeven, gewoon als, als het minst, als minimum, dat wij niet, niet uh, doodgaan hier. Nee, maar, maar de bedoeling is wat hij zegt ons dat uiteindelijk dat wij klaar zullen zijn om al het goede te ontvangen van Hashem, die wat hij voor ons heeft gegeven. Uh, Gedacht in zijn scheppingsgedachte. Nou, wat is in elke mens? Wat moet jou ontvangen? Overal. Als we spreken over Sferot, welke lichten moeten we ontvangen? Nee, Alle Neshama, we moeten dus ontvangen Neshama in allerlei facetten van Neshama. Eerst moeten we, eerst de mens ontvangt. De hele naranchai, ja, alle vijf lichten, ja, nefesh, ruach, neshama, chaya, van nefesh. Ja, daarna ontfangen die nefesh, naranchai, van ruach. En dan naranchai van neshama. Dat is in het alchemene aspect, ja, Want in het alchemene aspect hebben wij alleen maar drie kilim. Ja, of niet? Drie kilim hebben we alleen maar drie kilim hebben we niet meer. In het algemeen hebben we dan drie, normaal is het vijf kilo, de schepping bestaat uit vijf kilim. maar vanwege de Tsimtsum bed hebben we dan twee kilo. In Tsimtsum ad alf... verloren we als het ware enkele, niet verloren we, maar dan was Tsimtsum beperking van enkele, klimaal goed. En in de, en de tweede Tsimtsum was het ook een beperking van op de Zierandin. Ja? Dus twee kilim... hebben we niet. Ervaren wij niet, die zijn niet aangesloten aan innerlijk aan ons Kilim. Innerlijk hebben we alleen maar gedurende 6000 jaar, alleen maar drie Kilim. Keter Hochmaen Bina van Kilim. Met de drie lichten, Nefesh Roach Neshama, En Chayi Hida, En Ikli, Ziran bin En ja, In het Algemeen hebben we niet. Maar in in het bijzondere aspect hebben wij natuurlijk alle vijf lichten. In het bijzondere aspect hebben wij drie kilim die wij hebben. Maar dan in het bijzondere aspect die drie kilim die in het algemeen goed opletten. In het algemene aspect hebben wij drie. Maar in het bijzondere, alles heeft vijf kilim. Alles heeft vijf kilim en vijf lichten. Ik bedoel, dus wat betekent dan? Dat betekent dat drie kilim hebben wij, met drie lichten kunnen daarin komen. Maar in het bijzondere hebben we vijf kilim, dus drie, drie, die 3 kilim die in het algemeen zijn, kunnen we uitsmeren over vijf kilim, die worden dus uitgesmeerd over vijf kilim, dan hebben we als het ware vijf kilim in het bijzondere. Ja, dus, en met, met vijf lichten ook die, eigenlijk drie lichten maximaal, maar dan is het voor ons, in onze kilim kunnen we dan vijf lichten ontvangen, die dan overeenkomen met die drie lichten, Vijf lichten in het bijzondere aspect, die overeenkomen met die drie lichten in het, in het algemene aspect. Altijd kijken naar het algemene aspect, het bijzondere aspect. Alles bestaat uit het algemene en het bijzondere. Dus wat is het doel? We hebben gezegd, elke mens heeft boven zijn hoofd or, or makief het omringende licht, oftewel eh, zijn aura. Altijd goed kijken, altijd goed kijken, niet filosofisch, maar alleen kijken aan uit, uit de leer moet je antwoorden krijgen uit, uit de leer niet met je gedachten ergens anders. Wat, heeft, wat heb je van de leer geleerd? Dus wat moeten we de mensen ontvangen? Dat licht wat aan jou is bestemd, bestemd om in jouw kilim ervaren te worden, maar dat licht nog niet, dat, het, dat licht nog niet is binnen jouw waarnemingskanalen nog niet gevoeld is dus dat is de hele taak van de mens om zich uh, gereed te maken zijn kilim op de manier dat het licht wat oormakief is omringend licht in jouw gevoel is van boven ziet men dat niet He? van boven ziet men niet dat het licht nog niet binnen is ja, van boven ziet men alsof het licht al in de mens is. Maar te, van de kant van de mens is het, gevo is, eh, het, het gevoel van het is, het is boven mij, het is ergens anders. Ja, waarom hebben we allerlei gedachten van toekomstbeelden? Toekomst bestaat niet, absoluut niet. Het is onze, het is onze, het is de toekomst beeld is alleen maar een, een, een frustrerende houding van een mens die niet het licht van nu niet ervaart. Die in het nu niet leeft en die maakt, die ziet als het ware aan de voorkant, die ziet wat ormakief, En dat Orma kief, uh, schijnt hem dat het toekomst is. Want dat schijnt, ja? schijnt op een afstand. En dat Leek dan de mens dat het de toekomst is. En dat geeft hem een kik en een zin om verder te gaan. Dat is, dat is goed. Het is niet anders, want wij moeten ons corrigeren. Maar eigenlijk is het jammer van onze tijd. Eigenlijk jammer dat we niet eigenlijk de mens is geschikt gemaakt om nieuw te leven. De hele bedoeling als we vol, vol, de volmaakte leven. Het volmaakte leven is het nieuw. Nou oké, okay, dan kunnen we zeggen, oké. Okay, Makkelijk te zeggen dat, maar ik heb mijn 6000 stadia nog niet afgemaakt. Hè? Ik ben nog niet klaar. Moet ik dan wachten? Tot, wacht ik eerst totdat tot ik mijn Gmarke kom, komt en daarna zal ik dat. Niet... Nee, niet zo. Baal Solam zegt ook: je moet emuleren. Emuleren, het Engelse woord wat ik gebruik, Dus nabootsen. Geen comedie spelen, maar. Eh, proberen. Elk moment. Wanneer je in, vooral, wanneer je in de rechterlijn bent. normaal Soms is, zitten we in de linkerlijn. Maar in het bijzonder wanneer je in, het, in de rechterlijn bent. Eigenlijk. Altijd kan je het proberen. Om emuleren. Alsof je. Eh, in het nu. Al jouw aura kan al ontvangen. Kijk je? Het is niet zo, maar jij moet het bereid zijn om aan jezelf te zeggen: nu, nieuw ontvang ik mijn aura. Dus is niet, uh, nu willen we aura, ik wil mijn aura, geef mij mijn aura. Maar in het nieuw, opstellen jezelf in het nieuw, dan kan je het maximale ervaren van jouw aura. Daar gaat het om, niets anders. Moet je niet denken aan, aan maatschappijen, aan allerlei andere, andere problemen die de wereld heeft. in Dat is allemaal jeetse rara, de slechte neiging die, die jou dan, die ons uh, steeds uh, uh, bezighoudt met allerlei, allerlei dingen in de wereld. Allerlei problemen, allerlei zorgen. Terwijl, dat is ook Jeshua dat is ook precies hetzelfde geleerd niet wij, maar ik. Hè? Altijd uitgaan van ik, wat moet ik doen? Op dat moment. Wat er ook gebeurt, wat is mijn verantwoordelijkheid? Ten aanzien van mijzelf. Hè? Dat is het enige dat waarmee, oh, ja, jij ja, kan ook helpen, ook de rest van de wereld. En niet in andere, andere dingen denken dat jij ja, iemand, iemand, iemand iets kan helpen. En alleen door het dus, wat moeten wij doen, die aura van ons, zo naar binnen te halen, wat je kan. En dan kan je zeggen, nou, ik ben nog niet klaar, dan kan je werken, aan jezelf, elke dag wordt aan jou weer een portie gegeven, wat jij moet doen, met jouw kilim, en elke, elke dag wordt ons een stukje van ons ego gegeven, om dat te corrigeren om daarmee, daardoor de plaats vrij te maken, om het licht van een stukje extra van onze aura te ervaren. Dat is alles wat er is. Maar er is geen toekomst, er is geen verleden. Dat is erg diep, probeer het diep te, hoe zeg dat, diep dat mediteren daarover. Dat er is geen verleden. Wat de hist historici zeggen, dat is hun kost. Ze verdienen daarmee geld. Dat is hun beroep. Er zijn mensen die een hele studie die dan toegewijd zijn aan geschiedenis. Of zijn verbonden met geschiedenis. Moet je geen, geen moment, als het niet jouw beroep is, geschiedenis, moet je geen moment je bezighouden met geschiedenis. Moet je niet leren, het kost alleen maar tijd en allemaal. Ja, maar voor je tijd, voor, voor de tijd van je leven. Het geeft klink. Ja, hoe kan dat? Ik moet het ik moet wel, het is, het is geweldig. Soms, he, hebben we, ook, we hebben ook gekeken soms naar die films over Nederlandse geschiedenis, Al die prooien, mooie, mooie filmpjes. Maar zo even tussendoor, even zo ter informatie een beetje zo. Maar niet zitten in het verleden. Maar bestaat niet uit het verleden. Het is een schim. Het verleden is al geïncasseerd En zit in jouw. In jou, In jouw ziel. Dat moet je weten. Waar moet, ik, waar moet je dan zitten in het verleden. Daar iets doen. Absoluut. Verwerpelijk. Absoluut verwerpelijke bezigheden. Hashem haat dat soort dingen. We hebben dat geleerd met de vrouw van Lot. Ik herinner toen nog dat toen zij, dat zij is tot een uh, tot pilaar van zoutpilaar is geworden. Zo so is de mens, wordt tot een zoutpilaar door te kijken naar het verleden. Het dus wordt geen mens, wordt net als, als mineraal, net als, net als steen. Dat is niet goed. En toekomst, toekomst bestaat absoluut niet. Uh, bedoel, het bestaat alleen wat nieuw bestaat. Heerlijk. Toekomst no. altijd, wat dat, dat is die, dat is die uh, verwachtingen. Ja, dat, dat is omdat het oor makief geeft zijn straling. En daarom denk ik nou morgen verder. Hmm. In plaats van nieuw, omdat niemand is tevreden met zijn. De mens is normaal niet tevreden met zijn huidige toestand. -e? Daarom maakt de mens ook, uh, maakt zichzelf warm voor de toekomst. Ah, morgen of in, de, in het weekend. Of dat of, steeds niet nieuw, maar. En dat is het iedere zondag eraan. -e? Altijd probeer niet aan te de denken. Niet denken aan de, wanneer de financiële crisis eindelijk zal verlopen, zal deze crisis financiële crisis zal aflopen, dan zal een energiecrisis ontstaan. En dan een energiecrisis zal komen in een andere crisis. Crisis is, is absoluut noodzakelijk vorm uh, van bestaan om te gaan vooruit. Dat it It's That is het. Crisis betekent ook dat het correctie is. Niets anders. Dat is wat we wat wij noemen dan Nacht, dagen en nachten. Nachten, dat is wat crisis, crisis ook in het algemeen is. Maar moet je niet denken wanneer het zal voorbij gaan. Moet je vanaf, maar nu elk moment, in het nieuw blijven. Gewoon drijven jezelf in het nieuw. Drijven jezelf in het nieuw. Want het is echt drijven, moet je drijven jezelf in het nieuw. Want in het nieuw te komen is is eigenlijk geen mensenwerk. Dat is echt iets wat... wat... wat... Eh, geen gigantische moed... om in het nieuw te leven. En men praat over nieuw. Maar men begrijpt niet wat het is. Men ziet, men begrijpt ook zelfs gewoon... met het verstand, met een gezond verstand... dat het goed is om in het nieuw te leven. Maar het is alleen maar... wishful thinking men weet absoluut niet hoe en wat. Men weet niet, men heeft een kunstmatige, gebruikt men kunstmatige grepen om dat te doen. de middelste lijn? Hè? De middelste lijn, dat is het leven. Niets anders is leven. En het middelste lijn, dat is het leven. En dat voelt, dat voelt als leven. En rechts is alleen maar is de schepper. Geweldig, maar waar ben ik? Rechts is de schepper. En. Nou, dat is het licht. Geset, chesed, right. Chassadim. Geset. Dat is het licht, Chassadim. Dat is de schepper. schepper heeft geen Chogma nodig. Nou, eigenlijk, het licht Chogma is de schepper natuurlijk ook. Oh, alles komt van de schepper. Maar, ketter, wat is ketter? Ketter is Geset. Ketter die, die heeft niet nodig. Een vader heeft niet nodig om uh, gogma voor zichzelf. Heet gogma nodig voor om kind aan kinderen te geven. Die hebben gogma nodig. De hogere heeft het niet nodig. Maar dus ook de, ook de rechter, rechterlijn is, is net als het kilim van de schepper. Geweldig. Dat Kijk, dan zit ik in de kilim van de schepper die... Dus in mij zitten de kilim van de schepper die het zei Geweldig, mooi, maar waar ben ik? Daarom, je vindt geen religieuze mens die ik, die weet wat ik is. Die, die, die weet wat hij is. Omt, omdat de rechterlijn, ze zitten, geen rechterlijn, maar ze, ze, ze als, het ware, als het ware in één lijn. Maar de linkerlijn, dat ben ik. Dat ben ik, betekent... My vents on the be for myself. be able to be able to be able to be able to be able to be in to be able to be able to be able to be the to in de middelste lijn, daar heb ik... een stukje van de schepper... en een stukje van mijzelf... en die verenig ik samen. Re links zit ik alleen ik. Ik, ik, ik. En geen schepper. In de duisternis. Rechts zit alleen maar de schepper... en niet ik. En als ik mij daar aansluit... aan hem, dan, dan ben ik... dan dat, dat, daarom moeten we ook in de rechterlijn... hoe het moeten we in de rechterlijn doen... We moeten opgaan in een rechterlijn als neerbepneia als vuka. Als, als een kaars voor een kampvuur. Dat is de rechterlijn. Dat is wat we moeten doen. Ook wanneer we naar Yeshua opstegen. Moeten we net zo gaan. We moeten ons opofferen. Maar niet omwille van de opoffering zelf. Om opoffering te doen. Om vervolgens onszelf te vinden. Opofferen eigenlijk mijn stukje wens om te ontvangen voor mijzelf, om door, dat is als ik dat opoffer en daar genezing ontvang in de ketter, of de, dat is rechts, precies dezelfde rechterlijn, dan kan ik het verbinden, vervolgens breng ik het naar beneden, verbind ik mijn, mijn recht met mijn linkerlijn, verbind ik dan met mijzelf in de linkerlijn, en dat wordt een stukje van de middelste lijn. Dat is wat eigenlijk de hele kluw van het leven is: dat. Niets anders. Niet kijken, anders. Alleen binnen jouw kilim. Wat doe ik? Hoe werk ik met kilim? Ik mijn kilim? Ik heb mijn aura die moet binnenkomen. Binnen het beste wat ik doe, als ik inspanning lever om in het nieuw te leven. En niet de verwachtingen van, oh, wanneer de Mashiach, wanneer zal Mashiach dan komen? En dan zullen we bevrijd worden. Nee, Mashiach komt alleen in het nieuw. Ja, alleen in het nieuw kan je ervaren, Mashiach. Mashiach is in, in, in jou, dat is een kwestie van jouw houding. Mashiach, waar, in welke lijn zit Mashiach? In welke lijn? In de rechter, in de linker? In de middelste. Waar zit Mashiach? In de middelste lijn, Natuurlijk. In de middelste leeg ligt Mashiach. Dat is de Makhut. In de middelste Makhut is de, ook de middelste lijn. Dus yes. probeer dat steeds. Niet buiten jezelf. Alleen jij en jouw kilim. Jouw gevoel. Niet uittrekken van jouw gevoel. In. Well, Allerlei. Really, Geestelijke overpijnzingen, cetera, Maar altijd, als je dat doet, altijd verbonden met jouw kilim. Altijd met jouw kilim verbonden. Kunnen we verder nog. De regel 3, de linker kolom. De regel drie. Oog waar vier, herachno, basemuch. En we hebben daarover al uitgebreid gehad in de belendende uitspraak. Dus eentje daarvoor. Belendende uitspraak bedoelt dan de, de vorige oud. De regel vijf. We ersham, ki harga shateinu, hatov, sorry, hatov vera. Zes. Misaveved, Gamken in Jan, Sakharve Onesh. Ki argashat, hara, zeif, gorembet, peruda, mi emunatuit barach, ayensham. Faif, nadepunt, van niet sham en daar is het aitgelegd, in de vorige, in de vorige, oot, Ki argashat, dat ons gevoel, kijk wat die zegt ons, ons gevoel van goed en kwaad, veronderstelt, misabewet, regels is veronderstelt eveneens het aspect van sagarwe ons, van beloning en straf. Ki want het gevoel van kwaad, Zeven Goremut veroorzaakt, kijk wat je zegt, ons, het gevoel van kwaad veroorzaakt, Pirouda veroorzaakt scheiding van het geloof van gezegende Ayansham. Dus het gevoel van, als wij van binnen onszelf het gevoel van kwaad hebben, dat dat veroorzaakt scheiding van. Het geloof van Hashem, geloof betekent, het betekent, betekent uh, maal goed. Dus daarmee scheidt de mens zichzelf van het bestuur van Hashem. Zeven. Nou, punt. Kijk nou hoe belangrijk het is om steeds naar jezelf te kijken, naar binnen jezelf te kijken van hoe jij voelt. En te weten, dat, kijk, het betekent niet dat je moet lekker voelen. Jezelf. Dat, dat, dat is niet de hele bedoeling. Betekent dat. Wat, hoe jij voelt. Bij wat je voelt. Deze. Hoe jouw houding. Ten opzichte van, ten opzichte van wat je voelt. Deze. Deze. Want denk niet dat dit. Uh, dat dit zo zalig is. Dat dit alleen maar zaligheid is. Dat, dat de mens. Geen lichamelijk pijn voelt. Of emotioneel pijn voelt. Of dan. Dat dat is, dat dat is de bedoeling. Absoluut niet. Je vindt het geen, geen mens die dat... Uh, misschien een baby. Maar geen volwassen mens vind je... Uh, over de hele wereld die dan dat... Die, dat, die uh, zo geen aangenaam gevoel hebben van binnen. Het betekent, betekent, dat betekent... Uh, het gevoel van kwaad waar hij het over heeft. Dat welk gevoel... Uh, ver, uh, scheiding veroorzaakt van het besturingssysteem betekent dat jij het gevoel waarbij wa, het gevoel van kwaad van binnen dat jij niet rechtvaardigt als je gevoel, een gevoel raar gevoel voelt van binnen wat bij jou opkomt maar jij rechtvaardigt dat op dat moment Rechtvaardigen betekent juist dat jij het licht omhoog brengt. Hè? Dat jij van binnen, ik zo tekenen wat ik jullie geef, van binnen dat jij van beneden omhoog het licht doet. Hè? Omhoog, dat betekent: maan omhoog doen, of verlicht of, of verdunnen jouw kiel. Dat is de houding. Bij de, bij, eh, ook als je pijn hebt. Hè? Als je pijn hebt en kwaad wordt vanwege pijn, geritierd raakt, dan betekent dat jij laat jezelf ja, door pijn of door slecht, door kwaad gevoel, kwaad gevoel is, ook pijn, dat, dat jij dat laat meeslepen, jezelf door het slecht gevoel, in plaats van te heersen, heersen over je slecht gevoel. Je slecht gevoel komt, kan van alle kanten, van verschillende, kan ook erg opbouwend zijn. In de, rechte, in de regel kan het erg opbouwend zijn. Als je dan voelt dat jij niet opzettelijk iets doet, raar. Dat jij niet bedringt jezelf of allerlei andere dingen doet en daarna krijg je dan een ellendig gevoel. Maar normaal dingen doet en alles en dan krijg je dat. Betekent dat het erg constructief kan zijn. Maar de houding moet zijn. Uh, Verdragen. En verdragen betekent dat jij het volheid van jouw kilim ervaart. Juist daar waar pijn is, dat jij laat het gebeuren. Laat de, dat de pijn eh, gelaten. Je, je, jezelf laat bij jouw pijn. Dan zal de pijn niet meer. Dan deze pijn wat je nu gelaten ervaart, als je dan persistent, als je dan blijft vlucht niet van die pijn, dan zal die pijn eh, eigenlijk veranderen in genot dan zal die pijn niet meer worden ervaren, een pijn wordt ervaren als pijn, ik bedoel niet natuurlijk aandoeningen die dan, van alles eigenlijk, maar de pijn is alleen komt omdat mijn, omdat ik niet in staat ben, om ik laat het niet toe, ik laat iets niet toe in mijzelf. Ik moet, als er pijn komt, ik moet het toelaat. Ik moet het, eh, ik bedoel niet echt pijnen, wat, die, wat, wat uh, dat de mens kan, uh, die de mens kan gewoon door een dokter verhelpen, verhelpen laten verhelpen. Maar ook dat is, wat de dokter kan verhelpen, is eigenlijk een vaak is het een allendige vlucht van de redding wat de mens doet. Al die pilletjes. Al die medicijnen die men slikt. Dat is wel Dat er geen cultuur van de mens is. Hoe ze dat doen. Paracetamoletje. Of iets anders. Of een slaap. gebruiken. Dat is gewoon. Daarmee gaat de mens zijn eigen correctie. Uh, uh, brengt zijn eigen correctie naar de knoppen. Het is een verschrikkelijke zaak dat de mens vertrouwt op medicijnen, op doktoren, op iets, wat, uh, iets waar zij zelf absoluut geen enkele vertrouwen hebben. Als je neemt een echte een dokter die echt weet wat hij doet, die heilige dokter z z heeft geen enkele vertrouwen in geen enkel medicijn. Een eerlijke dokter... Die, die, die zal geen, nooit zou dan een paracetamol innemen. Of iets anders. Ja. En hoe de mensen zijn eigen wil kapot maakt door al die, om, om, omdat die niet wil de pijn verdragen. Migraine is geen ziekte. Goed opletten. Migraine is geen fysieke ziekte. Het is een vorm, vorm van... een van verdrongen depressie... en dan steeds... Eh, terugkerende vormen van depressieve toestanden... waarbij de mens toegeeft aan de pijn. En die wordt genieter van pijn. Goed, opletten wat ik zeg. Iemand die hoofdpijnen heeft... Hij is alleen maar, hij heeft niets, daar is eigenlijk niets uh, van als, als migraine. Hij is alleen maar, komt te danken alleen aan de mens zelf. Dat de mens wil dat niet verdragen in het begin. En daarna wordt het voor hem uh, uh, gewoon een gewoonte. En dan, daarom komt het, de pijn komt terug. En komt ook met de pijn, wanneer de pijn terugkeert, komt ook dat de kick wat de mens ontvangt uit de pijn. Natuurlijk kick is, ik kan niet zeggen, dat ze, liefhebben dat. Maar dat was de keer, dat was een pijn. En de mens ging daar allerlei medicijnen gebruiken. Geen enkel medicijn helpt binnen migraine. Nou, nou, ga maar kijken, iemand vraagt. Geen, ze weten dat niets helpt. En allerlei... Gebruiken allerlei middelen daarvoor, verschrikkingen, dat niets helpt. Eigenlijk, omdat migraine kan je alleen bestrijden door, hm? door de wilskracht. Weet je? De wilskracht. Kan je dat ergens kopen in de apotheek? Die kan je niet kopen. Maar ik had van de weg in de oorontsteking. Oorontsteking? ja. Oké, okay. dat okay. is oorontsteking, dat is niet... Is dat ook mijn eigen uh, ofzo? Ja, kijk, oorontsteking, dat was ook nodig, omdat jij hebt iets... Ja, uh, yeah. voor jouw correctie was het allemaal nodig, omdat het allemaal oorontsteking... Oké, okay. je hebt dat zo'n so, prikje... Geloof. kan het, kan? Ik, ik het niet. Nee, ik bedoel, alles kan. Ja, geloof je, oké, okay. dat is... Moet je, dat jij niet gelooft, dat is jou, jouw zaak. Dat is, okay. Ik geloof ook niet dat het zo erg was dat de dokter me dat heeft gegeven. Ah, dat die dokter je hebt gegeven? Ja, ik dus denk, binnen twee dagen was het weg. Misschien zou dat ook binnen twee dagen ook weg zijn zonder drukmoeders. Huh? Nee. Oké, okay, maar geef niet. Maar ik bedoel niet dat je, je hoeft niet naar de dokter te gaan. Nee, maar je mag wel naar de dokter gaan. Ik bedoel. Alles is natuurlijk goed op plekken. Ik zeg niet dat je moet niet naar de dokter moet gaan. Maar alles is betrekkelijk. Alles nee, moet je kijken van. Nog een huis, keuken, ja, en, je nog Ja, ik. Ja, naar het anders moet je gaan. Er zijn bepaalde onderhoudsbeurten, alles moet je dat doen. Het is niet een kwestie van dat je niet naar de dokter moet. Je moet alleen voor op de schepper vertrouwen en niets anders. Alleen de schepper kan me helpen. Dat is dan dom, omdat al omdat die, die doktoren zijn ook, ook, ook, ook hier... Nee, maar sommige dingen, bepaalde dingen die zijn van binnen die de mens zelf moet overwinnen. Dat bedoel ik pijn ik bedoel ik niet de pijn of die... Die door fysieke kwalen of zo bedoeld. Maar pijnen die de mens moet dragen gewoon. Door, door het leven hey, moet je pijnen. Dus en uh, en uh, dat, dat bedoel ik dan. Je maakt onderscheid tussen uh, fysieke pijn vanwege een kwaal. En een, een andere pijn, een geestelijke pijn. Van, ja van het gevoel inderdaad het waar ligt die waar kan je uitleggen waar die scheidslijn ligt scheidslijn wanneer is het fysiek en wanneer is het ja het yeah, is het is moeilijk te, te is moeilijk zo so. kijk alles wat, wat acuut is wat wat niet herhaaldelijk is daar kan het dat kan misschien een kwestie zijn voor een. Dat, het, dat jij de dokter kan verhelpen. Jij kan bijvoorbeeld opeens een oorontsteking. Oké, okay, dan ga je dan naar de dokter. Of die gaat het doorprikken. Of geeft een paar druppeltjes. Of zo. So. Maar jij moet wel, zelfs als je naar de dokter gaat. Dan moet je wel, in jou, moet je wel zo gevoel hebben dat jij zelfs de dokter jou helpt. Moet je zeggen tegen jezelf. Zelfs als ik niet naar de dokter zou gaan. Zou ik ook genezen worden. Ik bedoel, Hashem zou mij helpen. Hashem zou mij wel uh, doen genezen. Omdat hier dat ik naar de dokter ga. Dat is ook een vorm van, van uh, gevolg te geven aan. Als het ware. Aan, de, aan wat er uh, gemaakt is in deze wereld. Voor mijn beste wil. Doktoren, alles is nodig. Maar wat ik bedoel is, eh, er bestaat iets wat strikt noodzakelijk is. Je? Dat, echt, dat de mens echt ziet dat hij die, die het niet anders kan, hij moet naar de dokter. Maar er bestaan ook andere dingen waarbij de mens naar de dokter gaat, en terwijl de dokter is absoluut niet, niet nodig. Dat bedoel ik. Er zijn pijnen die, waarbij de mens, de mens niet naar de dokter hoeft te gaan. Ja, de meeste pijnen die wij hebben, die moeten wij kunnen verdragen. De meeste pijnen. Welke is zijn volgens, van. Gevolg is. Ja, gevolg natuurlijk. Eigenlijk pijn is gevolg van. Ja, maar altijd, altijd, heeft te maken, altijd heeft het te maken met, met. Kijk, zelfs als iemand bijvoorbeeld een oorontsteking heeft. Dat is dan een gevolg van nalatigheid. Ja, begrijp Van de mens. De mens is gemaakt niet om ziek te zijn. De, de ziek worden is ziek. Hoe goed opletten. Qua gewoon uh, per definitie de mens is geschapen. Op de manier dat geen mens uh, dat de mens niet ziek wordt ook door de slitage, gewoon de mens wordt oud. De hele bedoeling: wat, dat de mens wordt oud en dan okay, vanaf van, natuurlijk van, vanwege de zonde van Adam, etc. Dan is het gewoon mens dat uh, allerlei ziekte kwamen in de wereld, stap voor stap, maar in principe is er geen. Geen, uh, geen ziekte geen ziektebeeld van van de schepping van de mens van de mens wat gebeurt huh? al het? Het, oh, kijk uh, neem neem het uh, is niet alleen wat jij hebt meegemaakt maar jouw daarvoor, jouw familie jouw voorouders etcetera, alles draag je mee en dan weet je niet hoe dat zit in elkaar. Dus i, hoe dat komt. We pe, alles. wij we weten niet de oorzakelijkheid van alles. Er zijn bijvoorbeeld mensen die dan. The, the, the, in hun familie hebben dan uh, kanker. Ja, allemaal alle kanker. bij anderen hebben iets anders. andere, andere, andere ziekten. Ziekte, die dat die, die, hebben. Maar. In, maar het is wel zo dat, kijk, je kan zeggen, oké, okay, een mens die geestelijk zich bezighoudt met het geestelijke, die moet toch wel uh, gezond blijven. Nou, dan hebben we twee Ashlaaks, beide zijn van kanker om uh, dood gegaan. Dus de oudere Ashlak, ja, je Ashlak. een goddelijke man was, heel de 69 jaar. Maar die ging dood van kanker van botenkanker. Boten en zijn, zijn zoon was 86 of zo. Maar je kan zeggen, hoe komt dat? Uh, Jehoeda had bijvoorbeeld zeer verschrikkelijk dat met die botenkanker. Maar het is, ook niet, het is ook niet toevallig, want uh, de laatste jaren was hij bezig met de... Hij moest zoger, hij wilde zoger uitgeven. En hij had ik geen cent, geen geld. Ik nou... Know, dat is de echte kabbalist. Geen geld, vertrouwd op. Al het geld dat hem gegeven was, was, voor de lessen, etcetera. Hij wist geven, te wist geven, geven aan andere mensen. Hij was zo, so, hij had bijvoorbeeld zo'n so, so natuur dat al het geld die hij kreeg voor de, de lessen, hij had veel geld, betrekkelijk veel gevraagd voor zijn lessen. Dan, dezelfde avond, na de les, hij had geld, had hij dat gegeven, die en die en die en die, om bij zichzelf uh, die het vertrouwen in Hashem, dat de volgende dagen zal hem wel gegeven worden, om dat bij zichzelf te uh, te, te te kweken. Dat is, voor uh, ons is het onbegrijpelijk on, on, on oh, hoe dat is. Hoe dat, hoe dat mogelijk is. En well, hij he moest het boek zorgen. wat wij leren met jullie. Dat had Het Een hele boek zorgen. al die al die, all die, all die ver, verschrikkelijk zoveel materiaal. Had hij geen cent om dat, je geen geld om dat te doen. En had je gevonden een, een zeer oude oude, zeg En dan mocht je dat zelf in, er uh, was ergens een oude pers en alle andere dingen. Hij moest zelf dat zetten. En zetten was toen niet zoals het nu is, maar met lood. Ja, met, met lood, met, met, uh, met, uh, zeg dat? zetten. Ja, hè? Lood zetten. je alles. En dat is niet, niet gezond. En dat was dag en nacht, was hij dan bezig. Een man van oude, oude, oude man. En natuurlijk daardoor ook uh, kon hij ook dan die ziekte gekregen en van alles. Maar. Eigenlijk de mens, de mens is niet geschapen om de pijnen te ervaren. Pijnen, fysieke pijnen, die naar de dokter moet. En zo so is het. En, dus pijnen verdragen. Pijnen die, die, die, in het bijzonder pijnen die... Psychologisch, psychisch, dat soort dingen die niet, die, die dingen die je bijvoorbeeld te maken hebt met je wensen. En dat jij die, die, die sommige wensen kan niet bevredigen. Daardoor raak je dan depressief of andere dingen, of andere, alle andere dingen. Dat is de is pijn waar ik, waar ik het over heb. Niet natuurlijk, een tandje doet pijn, dan moet je natuurlijk naar de. Naar de dokter gaan. Maar verdragen. Verdragen, maar op een, op een verdrag, op de manier om niet, om niet kwaad te zijn. Zie je wat hij zegt ons? Dat het gevoel, ons gevoel van kwaad, veroorzaakt scheiding van het geloof. Dus welke pijn jij ook hebt, ook fysieke pijn, moet niet leiden tot uh, de houding van depressie of dat jij niet daarbij dat het zo ver is dat jij begint te twijfelen aan het bestuur van een scherm. Dat, dat, dat is de bedoeling. Wat er ook is, dat jij vertrouwt daarop en dan met het gevoel boven het verstand. Je kan zeggen mijn verstand begrijpt het niet hoe dat zit in elkaar, maar boven mijn verstand vertrouw ik daarop dat is de hele clue dat is de hele clue van, om te gaan leren te gaan boven het verstand geen redding kan komen anders alleen maar boven het verstand steeds boven het verstand te gaan dat is iets wat uh, dat betekent echt geven en niet kijken wat we normaal doen, denk ik. Zij de punt. We neemtza, sheim achta adam mit amets ba'et hargashatoh harah, shelo neichen gom emunato mechamata ze, Mura lishmura tin. Wahamid's woord besliemoed, arreyhu me kabel sahar. Kijk wat je zegt ons. We nemen tsa, en het bleek dus: Sheim had gedaan dat indien in de mens acht metamet um, um, kracht opbrengt in de tijd van zijn gevoel van kwaad. In de, in de tijd wanneer hij kwaad voelt. Om geen schade negen toe te brengen aan uh, zijn geloof vanwege dat, vanwege dat slecht gevoel dat hij heeft. Wie u en zal, sta, zal wel kunnen naleven, de Torah en de voorschriften in volmaaktheid. Hare, dus dat wil zeggen, omwille van het geven. Harre, hoe mekabel zag haar, dan ontvangt hij beloning, in gedurende de 6000 jaar. Alleen dan, dus als je daarbij, eh, met dat gevoel, wat dan ook, dat jij overwindt. overwind betekent dat, dat wil niet zeggen dat het gevoel voorbij gaat, maar dat jij overwint dat, uh, dat, dat slecht gevoel en niet, zondig niet, uh, schade toebrengt aan jouw geloof. Dat betekent dat, betekent dat, jou, dat, dat de, de, ziek, de pijn of de ziekte niet zo sterk, dat jij het niet zo sterk opvaart, jouw ziekte en jouw pijn, dat het jou van geloof afbrengt. En geloof betekent op dat moment niet geloof, ik geloof in, in Jezus of in die wat dan ook. Maar op dat moment dat jij moet geloof hebben, op dat moment blijven in het nieuw. Dat is in het nieuw blijven, is het geloof. Dat betekent dat jij boven het verstand gaat en rechtvaardigt ook het besturingssysteem ook wanneer jij... Uh, slecht, slecht gevoel hebt. Dan wordt het, zegt hij, zegt hij dan, dan, en dan de Torah en voorschriften naleven betekent uh, uh, om het geven te doen, dus het goede te kiezen, voor het goede te kiezen, dan ontvangt een mens hier in, in dit leven ontvangt een beloning. Betekend, ja, betekend dat ja betekent dat het dat het dat het ja de malgoed gaat zich keren toekeren haar gezicht naar hem toe ja dat de malgoed, hij gaat de mal goed ervaren als goede als de goede goede kant van de malgoed.